De supermarkt in Noord-Deuringen moet gedwongen dicht wegens overtreding van de coronaregels. Volgens de veiligheidsregio Twente is de winkel 21 keer gecontroleerd en waren er 18 keer zaken niet in orde. De eigenaar denkt na over een kort geding omdat grote supermarkten niet zouden worden aangepakt en hij wel. Een inwoner van Meppel hoeft de rekening voor het weghalen van zijn gasaansluiting niet te betalen. Omdat de klant van het gas af wilde, haalde de netbeheerder de aansluiting weg. Toen de klant de kosten van 400 euro niet wilde betalen, ging de netbeheerder naar de rechter. Die gaf de klant gelijk. De kwestie speelt op meer plaatsen. In zulke gevallen wordt vaak gesproken van de afsluitboete. De Amsterdamse gemeenteraad komt een week eerder terug van vakantie. De reden is het toenemend aantal coronabesmettingen. Gisteren meldde het RIVM in de hoofdstad 111 nieuwe besmettingen op één dag. Partijen in de Amsterdamse raad willen weten wat het gemeentebestuur doet... om een regionale lockdown te voorkomen. De Democraten Biden en Harris hebben hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst gehouden. Harris werd twee dagen geleden door Biden gekozen als kandidaat voor het vicepresidentschap. Op de bijeenkomst haalden ze uit naar het coronabeleid van president Trump. Vanwege de coronacrisis was er geen publiek bij de bijeenkomst van de Democraten.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 Hey. I've No Place I'd Rather Be. Dan in Zandvoort natuurlijk hier op de Zandvoortse radio ZFM Zandvoort. Goedemiddag, daar ben ik weer. Jelmer Koper samen met mijn sidekick, Lucy van Brugge. En je hebt iemand meegenomen vandaag? Ik heb gezellig uh, Martin meegenomen, mijn broer. Ja, goedemiddag. Hi Martin, wat gezellig dat je er bent. Ja, toch? Ja, ik uh, ben uh, heel nieuwsgierig. Yeah. Yeah. Ja, gewoon Leuk, even een, uh, twee uurtjes meekijken bij dit programma. Altijd welkom, iedereen is welkom in de lunchroom van ZFM. Uh, wat gaan we een beetje doen uh, op deze uh, ja, dag? Dat het toch wel een beetje gaat afkoelen eindelijk. Vanavond maar, pas je helemaal. helemaal vanavond, vanavond, na onze uitzending. Nu ja. nog lekker warm houden natuurlijk uh, met ons warme stemgeluid. Uh, nieuws uit Zandvoort en de regio uh, komt voorbij. Uh, we lichten even wat uh, nieuws uit. Natuurlijk uh, onvermijdelijk de hittegolf, de warmte. Uh, tips, hoe hebben we de dagen beleefd? Uh, nou ja, ik ben nog niet verdampt, dus dat uh, valt alles mee. Uh, dan hebben we in het tweede uur over de Beach Cleanup tour van uh, Daan Strang. Hebben, hebben wij hem daarover aan de telefoon. Uh, we bespreken verder in deze uitzending opmerkelijk nieuws dat ons opviel. Um, uh, we hebben nog een speciaal liedje uitgekozen door mijn sidekicks. Um, uh, we hebben een artiest van de dag en we weten ook weer wat we gaan eten. En uh, ja, dat, ja. Is, dat is weer een leuk recept. Lucia heeft weer haar best gedaan zoals elke week. En uh, onze artiest van de dag, ik noemde hem net al even, is... Uh, James Morrison. Uh, vandaag 35 jaar geworden. Misschien uh, ken je hem wel. Uh, geboren als James Morrison Catchpole in, uh, uh, in uh, Engeland. Een Engelse zanger is het dus. 13 augustus 1984. Uh, uh, uh, dat dat klopt. 36 jaar is hij dus geworden. Excuus. Heel oh, goed, ja, man. In 2006 scoorde hij een grote hit met zijn eerste single, You Give Me Something. Die staat zomaar in klaar. Zijn debuutalbum Undiscovered was tevens een groot succes. En ja, uh, toch wel een mooi uh, openingsalbum om je dan Undiscovered te noemen, zeg maar. Uh, en op, uh, nog even wat achtergrondinformatie te geven. Op 13-jarige leeftijd uh, begon Morris een gitaar te spelen nadat zijn oom hem had laten zien hoe je een blues riff speelt. En uh, nadat hij jaren nummers van andere artiesten speelde... begon hij Morrison uiteindelijk zelf liedjes te schrijven. En in 2005 tekende hij een platencontract bij uh, Polydor... en trad hij als support act op tijdens de tour van zangeres Corinne Bailey Ray. En uh, You Give Me Something werd als eerste zinger uitgebracht op 16 juli 2006 in Engeland... en behaalde daar de vijfde plaats in de hitlijsten. Maar ook internationaal scoorde hij hoog... En uh, de artiest is bekend van het poprock genre... Uh, maar ook een beetje de alternatieve kant op. Dat vindt uh, Jaap Koper dan vast ook wel weer leuk. Um, nu staat het nummer uh, you, you Give Me Something klaar. Uh, uit het album Undiscovered Us, uh, augustus 2006. Uh, nummer 2 in de top 100 in Nederland voor wekenlang... en uh, veroverde zelfs een plekje in uh, de top 2000. Dus uh, we gaan even luisteren naar James Morrison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 All I have for our just to spend a little time away. Morrison, met het nummer You Give Me Something. En uh, ja, 14 jaar later dus nog steeds uh, lekker om te draaien. En uh, natuurlijk zeker in de ZFM Lunchroom, ja, want daar luistert u naar. En uh, ja, Lucie, wat ons natuurlijk de afgelopen week bezig hield, was de extreme warmte. Uh, hittegolf uh, die door uh, Nederland uh, uh, ging, door heel Nederland. Van noord tot zuid, van west tot oost, van oost tot west, moet ik zeggen. Um, uh, ja, iedereen heeft het natuurlijk wel meegemaakt. Maar zeker aan de Zandvoortskust. Uh, lekkere drukte met de toeristen en de dagjesmensen. En natuurlijk ook nog onze eigen Zandvoorters... die aan het genieten waren van het zonnetje. Ja, uh, het, maar... Wat was het warm, hè? Wat was het warm? Uh, uh, Hoe heb jij hem doorgemaakt? Ja, ja. Da, de, heel goed eigenlijk. Ja, maar je de, staat da, er nog steeds daar wel. Daar is zometeen uh, nog even meer over. Maar eerst wil ik het even hebben over de serieuze kant van een hittegolf. Namelijk... Het watertekort. Ja, je zou denken: dit is een bericht uit uh, ja, Afrika ja. of zo. Maar dit is dus Nederland. Hè. Het uh, bedrijf uh, Vitens, uh, dat nogal uh, over de management gaat van uh, alle drinkwater in Nederland. Uh, deed de, de, de, de afgelopen week een waarschuwing: uh, dat er nog wel eens een tekort dreigt te komen aan drinkwater. En dan zeker uh, alleen al de druk op de kranen uh, verlaagt. Uh, en of dat er in delen van het land helemaal geen water meer uit de kraan kon komen. Maar hoe komt dat nou precies? Dat, uh, dat heb ik even uitgezocht. Goed zo, ja, maar. Nou, Want eigenlijk er... is dit ieder jaar wel een probleem. Ieder Zeker. jaar komt dit voorbij. Zeker. En het uh, wordt alleen maar erger. Uh, extreem grote drinkwatervraag. Uh, dat is de oorzaak van uh, de, de tekort aan drinkwater. En ook de druk verlaagt. Want heel simpel, als iedereen... Uh, uh, in dezelfde periode heel allemaal de kraan open gaat zetten, maar dan ook uh, massaal en voor grote hoeveelheden. Uh, ja, dan is het logisch dat de druk op de leidingen uh, uh, uh, dan gaat er van alles gebeuren, zeg maar, en waardoor, en waardoor de druk op de waterleiding uh, afneemt en dus jouw kraan uh, het straalt uit de kraan wat minder hard uh, gaat. Um, uh, de, ze raden dus bijvoorbeeld af om niet elke week een nieuw zwembad te vullen van 2500 liter water ik noem maar iets uh, ter vergelijking 120 liter water um, om een bad te vullen en bij het douchen wordt zo'n 65 liter water verbruikt ik weet niet of ze mij daar ook dan bij rekenen. Het ligt natuurlijk aan hoe lang je doucht. Maar dat even ja. terzijde. En voor een kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig. Maar dat is even terzijde. De drinkwaterbedrijven kunnen bijvoorbeeld sproeien van de tuin niet echt verbieden. Want dat moet dan weer de minister doen. Maar in ieder geval deze waarschuwing hebben ze wel gegeven. Um, uh, ik zit even te kijken. Ja, de waarschuwing geldt voor uh, de meestal de noordelijke provincies, zoals uh, Friesland en Groningen, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg. Ja, dus eigenlijk alle provincies behalve Zeeland en uh, Zuid-Holland. Ja. ja, Nou ja, in Zeeland hebben ze sowieso uh, nooit watertekort. Nee, dat is flauw. Uh, sinds de metingen in 1901 zijn er 29 hittegolven in Nederland gemeld. Je bent lekker op dreef, ja, hè? Sinds de metingen in 1901 29 hittegolven in Nederland. Sinds 1990, een periode van 30 jaar, zijn dat er 18, en in tegenstelling tot 11 in de periode 1901-1990, een periode van 90 jaar. Uh, de hittegolf van dit jaar was 7 dagen lang. De hoogste temperatuur die is gemeten is uh, 34,6. En uh, deze werd gemeten afgelopen weekend op de zaterdag. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook allemaal kunnen meemaken. Uh, we zijn zometeen nog even bij u terug met allemaal tips en tricks... en uh, wat wij de afgelopen dagen hebben gedaan om af te koelen. Uh, maar ja, sowieso natuurlijk bij, naar de radio blijven luisteren. Hier is de um, Police. Ja, u hoort hem al. Met every breath you take. Nou, bij elke adem wordt het een klein beetje koeler. Ik weet eigenlijk niet of ik het van dit nummer nou warmer... of juist een beetje koeler ervan moet krijgen. Ik weet niet. Uh, het is wel een lekker nummer ik om te draaien. Het is wel een lekker van. nummer om te draaien. En ook wel een beetje zomers. Of ja, eigenlijk het gewoon wel het hele jaar rond. Nou, oude bekende. 365 dagen lang. Plezier. Uh, maar ja, uh, de afgelopen weken hebben ook wij overleefd. Want uh, vorige week hadden we hier natuurlijk... Uh, uh, uh, toen kwam ik hier zelfs nog met een jas aan de studio binnen. Vorige week? Ja, vorige week. Of was het toen al te heet? Dan was ik gewoon een beetje gek. Uh, ja, maar, toen liep je eigenlijk een beetje voor gek, ja. Maar de echte hitte was natuurlijk pas echt sinds zaterdag, zondag, maandag, ja. Hoe uh, heb jij het aangepakt om een beetje verkoeling te zoeken? Nou, ik, ik, ik heb een zwembadje gekocht voor mijn voetjes. Ik heb lekker met mijn voetjes in een koud bad gezeten. Dat raad ik iedereen aan, want dan koel je heerlijk af. Ja. Uh, je kunt natuurlijk ook een rijdende airco lekker in, in de huiskamer zetten en aanzetten. Ja, dan uh, hou je. Het een op. rijdende airco. Mobiele. Dat, ja, mobiele de mobiele ja. airco. Oh ja. Ja, nou, maar ja, die, die niet dan ineens wegrijdt. Nee, van, nee, nee, ik heb hem vast. Oké. Okay. Met, met Bluetooth die je achtervolgt, <laughs> ja. Met, met chauffeur of zo. <laughs> nee. En uh, we hadden het net over dat uh, let jij op je watergebruik in de zomer? Ja. Ja, ja, ik laat de buren Op. mijn planten water geven. <laughs> ja, ja. Oké. Okay, ja. Maar uh, nee, inderdaad. Ja. Uh, uh, je ziet ook hè, dat in, bijvoorbeeld in de supermarkten... ...worden nu heel veel flesjes water ge gekocht. Ja. Uh, ja, natuurlijk omdat het uh, misschien gewoon sowieso ja, handig, gewoon om mee, drinken, handig om mee te, te nemen. Maar ook misschien omdat mensen lezen van... Hey, ...als we het uit de kranen halen, dan uh, is het minder goed. Uh, ja, dus uh, de waterflesjes gaan uh, als warme broodjes. broodjes. over de toonbank. Ja, zeker. Uh, uh, ja, maar, ja. Ja, maar hoe heb jij het uh, doorgebracht dan? Hoe of heb ik het doorgebracht? Wat heb jij gedaan? Nou, wat heb ik gedaan? Uh, zaterdag uh, zullen we maar even kijken. Ja, ik heb sowieso ook water in mijn tuin staan. Dus daar kan ik af en toe inspringen. En stem, oh, ja, een zwembadje. Ja. Uh, uh, maar ja, ik werk in de supermarkt. Uh, dus dan komen daar klanten binnen van... Oh, lekker verkoelend hier. Maar ja, dan werk hier al zeven uur en dan is het toch wel wat minder koel. Cool. Maar het is wel echt lekker dat je daar uh, zeg maar uh, heen kan... Wat uh, verkoeling hebt. Uh, wat verkoeling en dan uh, lekker bij de diepvries staan of zo. Af en toe even in de koelcel jezelf opsluiten. Oh, ja, dat heerlijk. Al, ja. Dat is ook een goeie. Je kan je ook in de koelkast zetten natuurlijk. In de koel, ja, een hele grote koelkast. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat, uh, nee, maar dat uh, gaat wel prima. En ik probeer uh, uh, elke dag eigenlijk gewoon even water in te gaan als ik thuis kom. En dan, uh, ja, ik douche, dan je ik douche wel te veel. Want er zit namelijk chloor in dat water, dus dat is dan wel een nadeel. Als je daarin bent geweest, dan moet je ook wel weer ja. de kraan gebruiken, zeg maar. Uh, maar verder, lekker, uh, lekker weer. Maar we hebben toch de zee, waarom gaan jullie niet naar het strand? Uh, nou... Ja, <laughs> dat, dat, ja dat, is een heel, dat is een hele goeie. Ja, waarom doen we dat niet? Uh, gaan we gaan s'avonds naar het strand. Al. Als ik ook wel eens mensen spreek... Oh, je woont in Zandvoort, ga je zeker elke dag naar het strand? Nou, zeker niet met deze dagen. En ook niet eigenlijk voor mijn lol, want... Dat, ja. ja. Na Wat, zeven uur ik heb, ik, het ik, heb daar, ik heb daar niks echt te zoeken of zo. Nee, uh. maar na zeven uur s'avonds... dan is die grootste hitte weg. En dan is het... Heerlijk op het strand. Neem ik uh, stokbroodje ja. mee, wijntje mee, biertje mee. Ja, Letten dat is wel, wel een perfecte te tijd. Maar om echt uh, de okay. hele dag naar een strand te gaan, uh, zoals zeg maar de mensen die hier komen zullen doen, ja, dan loop ik wel een keer uh, als het lekker weer is in december of zo. Dus dan voeren die zoek toch, uh, liever zo achtertuintje of zijn balkonnetje ja. op. Dus. Ja, prima. Ja, ja, ja. ja, ja, dat, ja, ja. Maar en uh, s avonds of morgens vroeg. Ja, en ook trouwens een goede tip is om je vooral niet druk, druk te maken over dingen. Dat wil ik ook zeggen. Ja, zeker. Uh, want de afgelopen dagen zijn natuurlijk weer genoeg dingen gebeurd. Komen ook nog voorbij in onze uitzending. Ja. Uh, vooral natuurlijk via het geniale platform uh, Facebook. Facebook? Ja. Uh, uh, uh, ja, ik zou willen ja, zeggen, mensen... Maar het is goed om je druk te maken, want die mensen hebben altijd nodig. Maar kom met oplossingen en... Uh, uh, alleen, maar, alleen maar sensatie verspreiden, daar hebben we ook heel weinig aan. Zeker ik, dus ik heb gisteravond niks geleerd van dat uh, blauwe platform, zeg maar. Uh, uh, we gaan nog even een nummer draaien... En waarvan ik weet dat sommigen die nu luisteren de radio uitzetten... omdat die al de hele week doodgooien met dit nummer van uh, Harry Styles. Uh, ik heb ze net ook even laten horen hier voor de uitzending. En uh, ja, jij vindt dat het nummer te laat begint. Ja. Hoe bedoel je dat? Weet ik niet. Of moeten Hij we maar gewoon ja. even luisteren. We gaan we gewoon even, we luisteren. Gaan even luisteren. Hier is Harry Styles met Watermelon Sugar High bij Voorbaat Sorry. It's oh, is, het is like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. What a new sugar Harry Styles hier op ZFM Zandvoort net het nummer Watermelon Sugar. En uh, ja, door dit nummer dan ben ik toch wel uh, dingen met watermeloen extra lekker gaan vinden. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik uh, dronk gisteren, uh, uh, uh, zeg maar spa-water, weet je wel. Met en dan watermeloen. En dan hebben ze zo'n touch of, uh, en dan verschillende dingen, uh, bosbessen, een uh, met een klein beetje die smaak, zeg maar. Maar ze hebben nu iets nieuws, watermeloen en kiwi. Nou, ik raad het iedereen aan. Dat is perfect op deze temperatuur. En dat hebben ze in die winkel waar jij werkt. Dat, dat hebben ze bij de rode Albert Heijn, ja, dat klopt. Um, even kijken, wij gaan door naar <laughs> de nieuwsflit. Ja. Want uh, het worden dat even is... serieuze vijf minuutjes. Uh, even aandacht voor het volgende. Ja, er is, uh, gisteren uh, was er uh, heel veel commotie... op de burgemeester Engelbertstraat... de van Dirk van den Broek. Uh, er was daar namelijk een... Uh, een arrestatieteam van de politie heeft daar uh, gisteravond twee mannen aangehouden. En die werden gezocht in verband met de moord op uh, Bas van Wijk. En uh, dat was afgelopen zaterdag. Werd deze jongen in het park, de Oeverland in Amsterdam, uh, doodgeschoten. Ja. En de aanleiding was uh, dat hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend gestolen werd. Ja, dat is nog even om erbij te noemen inderdaad. En... Uh, nou, dat, nu, is, nu ja. Schijnt, ja, dat is natuurlijk een uh, vreselijk uh, geval, maar nu uh, door een goed werk van de politie zijn er nu twee verdachte mannen van 26 en 20 jaar oud, afkomstig uit Amsterdam, uh, aangehouden in Zandvoort gisteravond, maar ook op diezelfde avond in Amsterdam. Ja, ook uh, drie uh, jongens van 20, 19 en 18 jaar oud en ze zitten allemaal in uh, volledige beperking, wat betekent dat ze alleen nog contact mogen hebben met hun advocaat. Ja, en de politie is natuurlijk volop uh, bezig met dit onderzoek. En uh, dit is hetgene uh, wat er naar buiten is gebracht... en ze willen het verder graag uh, niet verder ingaan op de zaak. Uh, natuurlijk veel succes aan alle politie-mensen... want die doen uh, goed werk, ook nu weer eigenlijk altijd. Um, dan het volgende, SV Zandvoort. Ja, die staat uh, de trainingen na uh, besmetting van de leden. Het uh, zal niemand ontgaan zijn dat het aantal besmettingen in Zandvoort... Uh, de afgelopen dagen aan het stijgen is... En vandaag werd duidelijk dat een aantal Zandvoorters... die lid zijn van de voetbalvereniging Zandvoort... ergens een besmetting hebben opgelopen. Het bestuur van de voetbalvereniging wil geen enkel risico lopen... en heeft besloten om alle activiteiten tot en met zondag 3 augustus... 23 augustus ja. op te schorten. Uh, er zijn een aantal uh, besmettingen van COVID-19 geconstateerd... en uh, uh, de voetbalvereniging Zandvoort wil met deze maatregelen door de trainingen één week uit te stellen... Uh, de kans op verspreiding binnen, het Zandvoort, uh, binnen voetbalvereniging Zandvoort het een minimum te beperken. Ja. Voor zowel de senioren als de selectie en de jeugdteams geldt dat de trainingen zullen aanvangen vanaf maandag 24 augustus. Oké, okay, dat is dus even ertussenuit... Um, dan nog als laatste, uh, we hebben natuurlijk in de tweede uur zo meteen Daan Strang. Die loopt zijn eigen beach clean up tour, Maar ook Zandvoort is vanuit de gemeente een uh, initiatief uh, uh, Ja, het resultaat van het experiment met uh, het scheiden van afval is positief. Uh, vorig zei, uh, vorige zomer zijn vier uh, afvaleilanden op het strand geplaatst... met containers voor plastic, glas, papier en restafval. Uit de evaluatie blijkt dat strandbezoekers met name glas en papier goed scheiden. En de containers voor plastic bleef, bleken nog te vaak vervuild. Bij deze containers wordt nu duidelijk, nog duidelijker aangegeven... dat container is bedoeld voor plastic afval. Nou, Een andere goed. volgende stap die landen wil nemen is... om te kijken wat mogelijk is om het afval te hergebruiken voor nieuwe producten... Ja. door er bijvoorbeeld ja. straatmeubilair van te maken. Nou, hartstikke goed. En uh, er doen ook verschillende strandpaviljoens mee aan uh, deze actie. En die zijn altijd al duurzaam bezig. Dus ook enthousiast uh, met deze actie aan de gang. Ja. Hartstikke mooi. Strandpaviljoen uh, Talassa onder andere. En strandpavioen Ahoy. Ja, goed dat je ze nog even noemt. Uh, wij gaan zo meteen door naar de opmerkelijke nieuwtjes die ons afvielen afgelopen week in het nieuws. Maar eerst nog even de nieuwste single van uh, Nielson. Want soms gaat alles een beetje in.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 Weet je ook niet dat het snel gaat, maar wij zijn niet veranderd. Dans met mij. Nielson met het nummer Slow Motion En uh, ja, wij gaan er weer een beetje uh, de versnelling in brengen in deze uitzending... met de opmerkelijke nieuwtjes van uh, afgelopen week. En uh, om dan toch even te beginnen, net hadden we het al een beetje over Facebook. Uh, afbeeldingen, foto's en video's die Zwarte Piet op stereotype wijze afbeelden... kunnen binnenkort van Facebook en ook Instagram, valt onder hetzelfde bedrijf... worden verwijderd naar meldingen van gebruikers. De maatregel is uh, afgelopen dinsdag bekendgemaakt... en zal in de komende weken uh, uh, in de wereld van kracht worden... Uh, Pieten zonder de klassieke Zwarte Piet-kenmerken... zoals schoorsteen of roetveegpiet blijven toegestaan. Uh, er zijn wel uitzonderingen, berichten van tegenstanders van Zwarte Piet... en neutrale berichten, evenals nieuwsberichten met beelden van Zwarte Piet... zijn wel toegestaan. Cartoons kunnen afhankelijk van de context ook verwijderd worden. Uh, naast van, uh, Zwarte Piet gaan de twee sociale netwerken... ook bepaalde schadelijke Joodse stereotypen weren. Volgens het bedrijf gaat het dan om beweringen dat Joden de wereld... Uh, nou, dit ga ik niet voorlezen. Dat vind ik niet zo netjes. Um, maar in ieder geval ook de stereotypen van um, uh, dus uh, Joodse dingetjes. En daar worden ook nog genoeg uh, nare dingen over verspreid. Um, Facebook neemt de maatregel wereldwijd. En benadrukt dat er negen maanden over is gesproken. Het bedrijf vroeg uh, advies van 60 organisaties en experts uit de hele wereld. Uh, het is al langer niet toegestaan om Facebook en Instagram vergelijkingen te maken. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, deze vergelijking ga ik ook ik niet, niet op de radio zeggen. Maar uh, in ieder geval, dat is gebeurd. Uh, wordt verboden. Uh, het is een ja. discussie. En ik had hem uh, vanmorgen met mijn broer... Hadden, hadden we er ook al een uh, gesprek over thuis. En er, er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Want het komt allemaal uit het punt van uh, slavernij van vroeger. En als je... Ja, ja. Ik, ik denk dan eigenlijk nog zo van. Ja, mijn opa en oma, die geloofde ook in Zwarte Pieter Sinterklaas. En dat is allemaal zo onschuldig. Ja, maar ja, mijn broer ja. Zit ook, hij zegt ook: ja, het, het, het er komt ook iets van heel vroeger over die slavernij. En ja, ja, ja. ja, ja dat is, dat is het hem steeds. Ja. Er zit een bepaalde vanzelfsprekendheid achter waar wij ons ja, minder van bewust zijn. Ja, ja, nee, je, wordt dat... ermee opgegroeid, je bent ermee opgegroeid, het is normaal. En je wil het ook niet veranderen, omdat je deze traditie. Ja. Je koestert als, ja. als, als, een, ja, Dat duur, ja. als een kinderverhaal van vroeger. En je wil het ook overdragen naar je eigen ja. kinderen. Daar is op zich, op zich ook helemaal niks mis. Ja. Maar uh, ja, we, moeten, we leven in een andere tijd. En we moeten toch wel uh, een, een nieuw bewustzijn creëren daarover ja. wat, de, wat, de, wat deze tradities betekenen. Ja. En het moet samengaan. Ja, precies. Ja, nog even kort hoe ik er zelf tegenaan kijk. Uh, ik, ben altijd de, ik sta altijd voorop om lekker kritiek te leveren op Facebook. Uh, maar uh, ja, ik denk alleen maar dat mensen hier zo kritisch op reageren... is dat we Facebook nogal heel belangrijk zijn gaan vinden. En het blijft natuurlijk gewoon een bedrijf die uh, alle recht toe heeft... om uh, beperkingen en restricties te stellen aan de content waarmee ze geassocieerd willen worden... Uh, dus uh, dat is helemaal aan hunzelf. En ik denk dat we dan eerst maar gewoon naar onszelf moeten kijken. En dan kijken van, ja, het is maar een social media platform. En sommige mensen uh, halen daar hun nieuws vandaan. En dat je dan bepaalde pla plaatsen niet meer mag delen, ja. Ik vind het ik een vind, beetje op, Ik vind het, uh, uh, de, da, daar, kan, daar valt nog wat voor te zeggen. Gisteren, uh, we rennen even door naar de Tweede Kamer. Want gisteren ontvluchten daar volksvertegenwoordigers het parlement voor een stemming. Uh, ik gebruik nu trouwens even tussendoor het, uh, het woord volksvertegenwoordigers... in plaats van Tweede Kamerleden, want die komt meer binnen, heb ik uh, begrepen... Uh, het coronadebat dat de hele dag heeft geduurd is tumultueus afgesloten gisteravond. Er bleken niet genoeg Kamerleden meer aanwezig te zijn om een hoofdelijke stemming te kunnen houden. Ja, dat hebben ze heel netjes gedaan, toch? Volgens de oppositiepartij kwam dat doordat coalitie coalitiekamerleden massaal waren weggerend. En volgens Bronnen uh, is dit ook echt letterlijk gebeurd, uh, hardlopen. PVV-leider Wilders had een hoofdelijke stemming aangevraagd... voor zijn voorstel over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Daarin benadrukte hij bijvoorbeeld dat de bonus nog steeds niet is uitgekeerd... en dus ook structurele salarisverhoging nodig is. Hij besloot daartoe nadat bij de stemming per partij de stemmen staakten... voor een hoofdelijke stemming moet er een quorum zijn van 76 Kamerleden... en dat bleek er uiteindelijk nog maar 62 te zijn... Dus ging de stemming niet door. Eerst waren er tijdens het hele bad... zo rond de 100 tot 120 Kamerleden aanwezig. Maar toen het even dus uh, te moeilijk werd... Uh, zijn er letterlijk uh, volksvertegenwoordigers. Het parlement ontvlucht. Ja, dit is in Nederland. We gaan even door. Uh, want we moeten even wat op de tijd letten. Uh, nog even een, gewoon een leuk, echt opmerkelijk nieuwtje. Een meerval opgevist in de Seine in Parijs. Uh, een beest van 2,40 meter en 90 kilo... Um, een visser heeft een gigas, gigantische meerval gevangen in de rivier de Seine in Parijs. Geoffrey Roulot haalde het dier op enkele kilometers van het centrum van Parijs uit het water. De meerval is maar liefst 2,40 meter 40 lang en weegt zo'n 90 kilo. Meervallen zijn ongevaarlijk voor mensen. De meerval leeft vooral in rivieren en meren en voedt zich het liefst met andere vissoorten. Ja... En of dit echt werkelijk is gebeurd, dat weet natuurlijk niemand. Het zou zomaar in scène gezet kunnen zijn. Uh, wij gaan even door naar muziek. Hier is het nummer Generation Y. Heb je de speld? Heb je dat? We always do Talk about how fast we grew And all the big dreams that we won't pursue And get in your car And laugh till we both turn blue Cause we are the helpless Selfish, one of a kind the Millennium kids that all want Generation Y van Conan Gray hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. En wij zijn weer teruggekeerd. Uh, na natuurlijk de opmerkelijke nieuwtjes te hebben besproken. Uh, maar wat ook heel leuk is natuurlijk aan een sidekick hebben... is dat ze wel eens leuke muziek meeneemt. Zoals ook deze week. En uh, ja, die is van jullie samen eigenlijk. Dus uh, kondigen maar aan. Conan Gray van Generation Y. Nou, die hebben we net gehad geloof ik. Oh, die die Het hebben... oh, ging oh, nu even om ja, ja. um, Dalida... En, uh, oh, Alain Delon En, en uh, Bon Vivant, uh, Alain Delon. Filmster, filmster uit, uh, uit Frankrijk. Uh, Zoon van Nico. Zangeres uit Keulen, ooit bij Velvet Underground. Uh, Andy Warhol, misschien zegt er nog iemand wat. Maar vooral Dalida. Uh, een zangeres uh, ongekend uit uh, Frankrijk. Ik meen dat ze niet meer leeft, maar ik weet, uh, misschien weet iemand dat. Maar het is een perfect zangeres en dit, dit nummer uh, met de stem van elle Delon is eigenlijk een, uh, ja, eigenlijk een oude rapsong uit Frankrijk. Ja, maar gaan luisteren. Ik ben benieuwd. Je dit rose. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la Encore des mots, toujours des mots, les mots. Je ne sais plus comment te dire rien que des mots.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 mesir monka Wat een uh, heerlijk nummer. Toch wel weer. Parole Parole. Van Dalida en uh, Ellen uh, Salon. Ellen Salon uit 1973. Ja, het stenen tijdperk. Nou, zeker nog uh, waardig om uh, te draaien in ieder geval. En ik uh, herken hem eigenlijk ook wel ergens van. Ik weet niet meer wat, maar hij zal vast wel een keer gedraaid zijn... Uh, in mijn bijzijn. Um, uh, we gaan even over naar natuurlijk het uh, lekkere stukje van deze uitzending waar ik altijd naar uitkijk. Het stukje humor namelijk. En ik heb deze week weer iets uitgekozen. Uh, een vrij nieuwe cabaretier Andris Toenroe. Je moet hem maar eens opzoeken. Hij heeft nog uh, geniale andere filmpjes. Maar dit zijn de realistische kinderliedjes. Dus eigenlijk gaan we nog wel even luisteren naar een beetje muziek. Maar dan met een knipoog. Ja. En dan begint al bij de kinderliedjes hè. De kinderliedjes, dat is ook zo'n absurde weergave van de werkelijkheid. Toch? Ik zag twee beren broodjes smeren. Ja, ze twee beren broodjes smeren en daar werd geen aan te zingen. En heeft papa LSD door je printen gebracht. Dus ik heb, en daar wil ik graag afsluiten, ik heb de vrijheid genomen om een aantal kinderliedjes te herschrijven naar iets realistischere context. Dus als je voor ooit neemt, dan mag je deze gebruiken. Het is de realistische kinderliedjes-medley.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 Oh, wacht. De laatste, de allerlaatste, heeft een soort van dansje. Die kennen jullie allemaal. Lekker superleuk. Met heel dolle maar niet te doen. Daar komt-ie. Ho. Oh. Ja, dit nummer heet uh, Price Tech natuurlijk van uh, Jesse J. Misschien herkende u hem wel. Ook weer zo'n uh, nummer uh, die binnen deze tien, afgelopen tien jaar is uitgebracht. En ik vond het leuk om een keer weer die terug te halen in de uitzending. Sommigen hebben er een hekel aan, dat weet ik. Maar uh, anderen vinden het, het ook wel weer grappig om die nummers te horen... die eigenlijk alleen op dat moment luisteren. Uh, in ieder geval, uh, dit was de ZFM Lunchroom voor het eerste uur. Maar we hebben natuurlijk nog een bomvol tweede uur. We bellen met Daan Strang over zijn beach cleanup tour... En uh, ja, nog veel meer nieuws en uh, allerlei gezelligheid uit de regio. Ho, dan moet ik hem niet uitzetten. Uh, en ja, verder natuurlijk nog het recept van de dag. Ja, want wat eten we vanavond? Uh, dankzij Lucy weten we dat ook weer. Dus uh, we zijn zeker benieuwd. Tot zometeen in het tweede uur van Set van Lunchroom. Blijf zeker luisteren. Tot zometeen. We gaan eerst luisteren naar het nummer van Foster the People. Hier is Pump Up Kicks. Tot zometeen in het tweede uur.